Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Volgens het Israëlische leger zijn alle gijzelaars... die zijn vrijgelaten nu in Israël. Ze hebben een eerste medische controle gehad... en worden naar ziekenhuizen gebracht. Daar wacht familie op hen. Bemiddelaar Qatar heeft bevestigd... dat Hamas inmiddels 24 gijzelaars heeft vrijgelaten. 13 Israëliërs, die mensen uit Thailand en 1 Filipijn. In ruil daarvoor laat Israël een groep... van bijna 40 Palestijnse gevangenen vrij. Vrouwen en minderjarige jongens. De vrijlating volgt uit de afspraak spraken rond de gevechtspauze die sinds vanochtend van kracht is. Op de Dam in Amsterdam is vanavond een manifestatie gehouden als reactie op de verkiezingsoverwinning van de PVV, samenkomst voor solidariteit. De bijeenkomst was nadrukkelijk geen demonstratie volgens de organisatoren. Hij stond in het teken van tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen. Ze riepen mensen op om met een lichtje of kaars, liefde en zoveel mogelijk anderen naar de Dam te komen. De organisatie zegt dat ongeveer 7000 mensen dat hebben gedaan. Volgens het ANP waren het er een paar honderd. Kraanwater wordt volgend jaar duurder voor klanten van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een gemiddeld gezin betaalt nu nog 15 euro per maand. Dat wordt bijna 17 euro. Volgens Vitens is dat nodig vanwege de inflatie en stijgende kosten. Zo moet er veel worden geïnvesteerd. Ook is de hoop dat mensen in droge periodes... zuiniger met water zullen omgaan. Het vastrecht gaat maar een klein beetje omhoog met 50 cent. Door nog meer klimaatverandering, economische groei en nieuwe woningen... blijft de vraag naar meer water toenemen, zegt Vitens. In op een akker in Rosmalen heeft een man met een metaaldetector 361 middeleeuwse munten uit de grond gehaald. Ze zouden eind 14e eeuw zijn verborgen in de grond, mogelijk door een handelaar. Tussen de munten zitten zeldzame exemplaren, onder meer uit het Noord-Brabantse Graven en het Limburgse Gennep en Ooijen. Het weer, vanavond buien, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht is het tijdelijk wat droger. De temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen opnieuw regen, maar ook wat vaker de zon. En dan wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 December, 27 years in the end of my mind but holding to the thought of another time but looking through the ways of the ones before me looking After the young and lonely, I don't wanna hear about what to do I don't wanna do it just to do it for you Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to always feel, feel Like I'm empty and there's nothing really real, real I'm looking for a way out Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to never feel, feel Like I'm good enough for anything that's real I'm looking for a way out I find out how to tell you how I wanna run away I understand it always makes you feel a certain way A balance in the middle of the chaos Send me up, send me down, send me near a demigod I remember walking in the heat of the summer Wide-eyed one with a mind full of wonder 27 years and I've nothing to show Falling from the dove to the dark of the crow Looking through the ways of the ones before me Looking through the path of the young and lonely I don't wanna hear about what to do, no I don't wanna do it just to do it for you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 Tell you about it Well, let me tell you about it Say the truth We'll set you free Goedenavond bij Jelmer en M&M's. Het is weer de laatste vrijdag, ook al lijkt het nog midden november, maar volgende ja. week is het toch echt weer de laatste maand van het jaar. En dus zijn we er weer op uh, deze zender in Zandvoort. Um, ja, en kijken we natuurlijk straks ook vooruit naar onze eindejaarshow helemaal aan het eind van dit jaar, maar daar straks meer over. Ik heb, uh, naast dat ik zelf weer uh, nu achter de knoppen sta, deze editie, heb ik ook weer twee M&M's meegenomen, namelijk Mike en Mickey. Hallo, ja, goedenavond. Hallo, hallo, goedenavond. Inderdaad, uh, op de volgorde als je ze altijd hoort. En uh, uh, voor de vaste luisteraar mis je dan ook iemand. En dat is Mirko. Die is helaas uh, ja mensen nog steeds geveld door het uh, coronavirus. En uh, we wensen natuurlijk uh, veel beterschap. En dat hij. Uh, hij zou er eigenlijk sowieso niet bij zijn geweest vanavond omdat hij een uh, partijbijeenkomst uh, van zee zou hebben, maar die gaat ook niet door vanwege ze ziek zijn. Dus uh, dat is dubbel. Uh, Pech dus, ja, Is er al een datum aangekondigd dat het ALV toch wordt gevoerd? Of is dat nu gewoon even van de tafel voor de komende tijd? Dat weten we niet. Maar okay. uh, dat hm. wordt vast bekend via de Ongetwijfeld. bekende kanalen. Uh, ja, we zijn er weer. Uh, woensdag natuurlijk de verkiezingen geweest. Uh, ik was afgelopen maand ook anderhalve week in Rome. Uh, kortom een uh, bijzondere maand. Het uh, is echt al koud, ook buiten aan het weer. Ja. Het uh, zit Yo. niet echt mee. Misschien hebben we ook nee. uh, de politieke wind tegen... Maar uh, dat gaan we zo meteen bespreken in het nieuwsoverzicht wat vooral over de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag zal gaan. Want die heeft, uh, is denk ik niemand uh, politiek geïnteresseerd of niet, uh, is die niet ontgaan. Um, ja, laten we daar dan meteen van start gaan. We hebben natuurlijk ook onze vaste programma onderdelen zoals de M&M hit en de... Zandvoorts kwartiertje, maar eerst dus het nieuwsoverzicht. Wat viel ons op afgelopen maand? Ik wil even bij Mickey beginnen. Oeh ja, ik zie hem al lachen. <laughs> uh, ja, wat viel mij op? Ja, ja. dit is natuurlijk de maand uh, toch wel echt heel november is gewoon echt getekend door de verkiezingsuitslag. Ja, en hij, en ik weet ook niet wat, wat er gewoon begin november überhaupt in, werd behandeld in het nieuws. Uh... Nee, maar dat, ja, ja, ja, natuurlijk. Het standaard de campagne. ding, inderdaad de campagne. We hebben oh, natuurlijk ja, ook de... nog steeds wel. En daar gaan we het vandaag niet over hebben, de oorlog in uh, Israël. Mm -hmm. um, dat is even voor een andere keer misschien. Maar goed, inderdaad. Deze maand stond voor de Nederlandse politiek echt in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. En uh, goed, um, een uitslag die nou, ja, ik denk dat ik wel durf te stellen. Wat je er ook van vindt, voor iedereen verrassend is. Niemand had verwacht dat Geert Wilders de grootste partij met 37 zetels zou worden. Ja, ik had het wel gehoopt, maar ik had het niet, uh, niet aan zien komen. Dus ik was, nee. uh, ik was echt positief verrast. Want uh, zat je te kijken, Mickey, woensdagavond naar de uitslag? Of, uh? Nee, nee, nee. Ik, wa ik was wel uh, gewoon vroeg naar bed gegaan. Maar uh, ik had uh, stiekem net voor het slaapgaan toch wel wat berichten gezien... Uh, dat, uh, dat Geertje bovenaan stond. En uh, toen dacht ik van, nou, als dat doorzet, ben ik blij. Dus toen ben ik met een gerust hart gaan slapen en... Uh, nou, de volgende ochtend toen vroeg ik gewoon een casual bij het ontbijt. En uh, wat is er gebeurd? Uh, wat, is, wat is het geworden? Toen zeiden ze: Ja, PVV nummer 1. Ik zeg: Mooi. Dat is even fijn. Ja, Dit is natuurlijk wel, kijk, uh, ik wil niet zeggen Controversial opinion. Want er zijn geloof ik 2,5 miljoen Nederlanders die op de PVV hebben gestemd. Ja. Uh, maar ja. wat je wel ziet ontstaan, is dat er een soort uh, tweestelling ontstaat tussen de PVV-voorstanders. En dan, ja, ik ga het toch zeggen: de voorstanders van GroenLinks PVDA. Uh, die natuurlijk uh, hadden verwacht dat ze een kans hadden om te winnen. Maar ze zijn, naar mijn weten, geloof ik, met 12 zetels tekort gekomen voor die overwinning. Ja. ja, en dat is natuurlijk echt een dingetje. Dat gaat echt discussie vormen in dit land. Het is ook al discussie. Er zijn al demonstraties zelfs geweest. Um, maar wat blijkt dus dat toch een heel groot deel van Nederland. toch rechtse beleid wil. Natuurlijk, met name als het gaat om migratie. En natuurlijk gewoon weer de Nederland nummer 1. En dat is natuurlijk de ja. campagne geweest van Geert Wilders. En daar heeft hij gewoon echt veel mensen mee bereikt. Ja, ja, ja ik heb ik zelf uh... niet heel veel gezien van de campagnes ook. Ik heb ook niet echt meegekeken, maar het viel me wel op dat ik niet veel Wilders in de krant had gezien. Want dan uh, kwam de krant, weet je wel, op de, op de deurmat in de ochtend en dan uh, zie je het voorblad. En dan was het bijvoorbeeld... Ik heb één keer die, uh, die van de VVD gezien. Ja. En ik heb onzicht een paar keer gezien. Maar ik heb nooit echt Wilders gezien. Dus voor mij was nee. het dus ook wel helemaal aangenaam ja, nou dat hij ja, ja, ja, ja, bovenaan was. Ik, ik heb wel de, de campagne echt uh, op de voet gevolgd. Uh, alle verkiezingsdebatten zelfs nog uh, vanuit Rome dus uh, ook gekeken. En uh, ja, wat, wat natuurlijk opviel is dat de PVV eigenlijk uh, een standaard factor is in debatten. Hè? Dus die is eigenlijk overal tegen van wat er nu bestaat. En dat spreekt een bepaalde groep kiezers spreekt dat aan. Het is, wordt ook wel eens de proteststem genoemd hè, tegen het huidige beleid. En dat is nu dan massaal gevonden ja. bij de PVV. Maar wat volgens mij de reden is, is dat de Partij voor de Vrijheid uh, de grootste is voor dit keer. Dat is omdat de VVD uh, een paar dagen voor de verkiezing ineens de deur openzetten voor een samenwerking met die partij. En die hebben namelijk gezegd in de campagne, nou stel... De PVV wordt groot genoeg dat er een coalitie mee te vormen is. Er vanuit natuurlijk, hè, als VVD gezegd dat ze zelf weer de grootste werden. Dan kunnen we samenwerken met Wilders. En ik denk dus dat heel veel kiezers toen hebben gedaan. Oh, nu is er eindelijk weer kans dat Wilders ook echt iets kan doen. Want eerlijk is eerlijk, hij heeft de afgelopen 17 jaar in ieder geval niet de kans gehad of in ieder geval niet de kans genomen... om verantwoordelijkheid te nemen. Nee, maar dat vond ik ja. dus wel eigenlijk altijd al jammer. Want ik had wel altijd al zoiets van... nou ja, ik ben natuurlijk gewoon vrij rechtsgeaard. Dus <lacht> ik ga sowieso verveelders. Ja. En dan was het telkens van... ja, nee, dat moet je maar niet doen. Want uh, dan gooi je je stem weg. Want hij komt toch niet aan de macht. Dus toen dacht ik van... nou, oké, okay, oké. Okay, ja. Dan doe ik wel weer VVD. Maar ja, VVD is dan ja. weer... Helemaal beïnvloed door links. Dus dan stem je eigenlijk niet op wat je wil. En dan ja, gaat het flink op achteruit. Ja. Dus toen had ja. ik nu gewoon... Ja. Wat er ook gebeurt, Het wordt gewoon of PVV ja. of FVD. En, en, het ja. is, en het bijzondere is... Dus, dat verhaal over de VVD dat volgens mij best wel stand houdt. Want ja, uh, ik bedoel twee weken geleden stond de PVV gewoon nog op 20 zetels. Ja. En het is echt pas afgelopen weekend geweest dat de PVV ineens in de peiling in ieder geval richting de 30 zetels groeide. Ja. ja, dat komt niet omdat hij ineens de andere dingen zegt. Nee, dat maar wat komt, ik wel grappig vind is... Uh, wat jij net zegt is, het is een bepaalde groep kiezers die het aanspreekt, maar het is op het moment wel de grootste groep uh, kiezers in Nederland. De, de meeste ja. mensen hebben voor PVV gekozen. Ja. En wat je daar ook van vindt, ja, ik vind natuurlijk dat er nu ik vind dat we demonstraties zijn tegen de PVV... Vind ik oprecht uh, niet kunnen. Ik, ik, vind het natuurlijk, ik snap het dat mensen het er uh, niet mee eens kunnen zijn. Ik bedoel, iedereen is in Nederland heeft recht op een eigen mening. Ja, ik vind ja. het... Ik heb het al eerder gezegd, ik vind het persoonlijk niet erg... dat Geert Wilders de goos is geworden. Ik heb niet op hem gestemd, want ik vind zijn ideeën... Nou ja, ik vind het persoonlijk iets te extreem. Ja, dat, nu ik zit ik me niet echt aan te kijken. Ja. Uh, want ik zeg, nee, ja, ik, zeg, ik ben altijd wel... Met politiek ben ik wel vrij rechts maar wel realistisch. Ik vind, weet ook ja. wel dat Geert Wilders uh, niet meestal de persoon is die dat gaat doen. En ik vind hem ook met heel veel ideeën echt doorslaan. Um, Europa met name. Dat is voor mij echt een afknapper oh, geweest. Oh, je bedoelt de Nexit gebeurt? Ja, ik vind dat uh, persoonlijk... Oh, nee, nee, ik niet eens op Nee, maar negen, ik, vind dat, ik vind persoonlijk dat echt voor mij... Kijk, ik ben ook niet een heel groot fan van veel invloed, invloed vanuit Europa. Maar die Europese samenwerking is gewoon heel belangrijk voor Nederland. En Nederland is ook heel belangrijk voor Europa. Ja. ja. Maar het ding is, uh, ja. Geert Wilders die roept toetert, ja, we moeten eruit de Nexit. ik denk, ja, It, ...kan ik me absoluut niet in vinden. Uh, ik vind ook zijn standpunten op migratie... ...net ietsje te ver gaan. Ik vind dat bijvoorbeeld een omzicht, iets genuanceerder was. Ja, er moeten minder mensen komen, maximaal 50.000. En dat zijn eigenlijk voor mij persoonlijk redenen om niet voor PVV te kiezen. Maar mm -hmm. ik kan me ook wel inzien dat mensen een keertje wat anders willen, want VVD is 13 jaar in de macht geweest. Ja, en het is inderdaad en... meer naar links dan naar rechts gevallen, in oh. mijn mening dan. Nee, in mijn ja, mening tenminste. Het dat... is niet een partij die straat echt rechts, recht is voor de echt maar, rechte kiezer. Maar naar mijn mening is dat wat jij zegt, dus hè, dat de afgelopen jaren vooral naar links is gekeken, echt een VVD-campagne. Want we hebben een eerste kabinet gehad, VVD-CDA. Afgelopen zes jaar hebben we een VVD-CDA-D66 kabinet gehad dat zeer rechtsbeleid heeft gevoerd. En de migratieminister is die afgelopen dertien jaar, waar het veel mensen om te doen is, altijd van de VVD gekomen. Dus het is ook wat mij betreft terecht dat eindelijk een keer de VVD ook is teruggevallen in de, in de, in de verkiezingsuitslag. Want de afgelopen jaar hebben we natuurlijk steeds gezien dat de VVD weer won ondanks alles wat ze hebben... Uh, ja. aangericht wat mij betreft. Uh, maar ja, dat Nederland links is bestuurd de afgelopen 20 jaar is feitelijk. Nee, maar ik, niet zeg waar. Niet, ik zeg niet extreem links. Maar ik zeg dat het is ook niet echt uh, heel erg naar, in mijn idee, echt naar rechts gevallen. Nee, absoluut uh, er, wordt, er werd, er werd veel echt... samengewerkt met linkse partijen. En ja. dan denk ik, ja, er is op zich niks mis mee, want er wordt ook op gestemd. Maar goed, ja, ik denk dat het misschien wel goed kan zijn voor Nederland dat het beleid nu echt rechtsop gaat. Ja. Uh, maar dat goed, ik weet wel dat Wilders dus nog moet waarmaken. Want hij kan natuurlijk, jaren, hij is 17 jaar in de politiek. Hij heeft 17 jaar van alles geroepen. Nu is het echt aan hem om te laten zien. Dat hij, want hij is deze campagne al milder geweest. Daar heeft hij ook echt mensen meegetrokken. Ja. Het is nu echt aan Wilders om te laten zien dat hij ook echt kan besturen. En dat hij dan ook een aantal van zijn ideeën... dan wellicht niet de meest extreem. En ik hoop ook niet dat we bijvoorbeeld Nexit uh, gaan doen. Maar dat hij wel ook wel ja. van zijn ideeën kan doorvoeren. En ik ben daar echt benieuwd naar. Um, want het kan in mijn optiek nog twee kanten vallen. Of het uh, wordt een heel uh, goede coalitie en het gaat lang mee. Of het valt binnen een jaar in elkaar. Ik heb het idee dat er geen tussenweg bestaat met Wilders. Ik, uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik heb zoiets van, uh, weet je... Ik sta volledig achter hem. En uh, als hij iets, iets wil invoeren zoals bijvoorbeeld de Nexit... dan denk ik van, oké, okay, prima. Laat hem ook met die feiten komen. Laat hem uitpraten. Laat hem, laat hem het laten zien, weet je wel, hoe het kan. En wat het inhoudt, wat hij dan daarmee wil bereiken. Ja. Weet je, als dat de economie zo ontiegelijk hard boost als wij uit de Europese Unie stappen en we gaan dat weer terug naar waar. de gulden... Stel dat, dat de gulden is zo hard boost maar, dat iedereen ineens een stuk rijker is. Ja, wat, weet je, Dan win ik daar gewoon voor. Ja, Mag ik hier nog iets tegenover tuurlijk. zetten? Want ja, tuurlijk. weet je wat het probleem is met Wil. Dus hij heeft de afgelopen jaren alles kunnen zeggen zonder verantwoordelijkheid te nemen. Dus inderdaad aan de ene kant kan het goed zijn dat hij nu een keer kan laten zien wat hij wil. Maar het feit dat hij de afgelopen jaren alles heeft kunnen zeggen. Is dat hij ook zijn kiezers dingen heeft kunnen beloven die nooit voor elkaar kunnen Krijgen. Hij wil alle korans verbieden. Dat staat nog steeds in het verkiezingsprogramma. Hij wil alle islamitische scholen verbieden. Moskeeën sluiten. Dat kan, dat kan als je meerderheid hebt om de grondwet te wijzigen. Ja. Maar dat, feitelijk kan dat niet. Want alleen zijn partij nee, wil dat. Staat het er nu echt daadwerkelijk in? Want ik ja. heb hem wel gewoon gehoord over dat iedereen die er nu is... Maakt niet uit wie je bent, ja, welke heeft, kleur je dat, hebt. Dat heeft Tuurlijk. gezegd, maar in principe... Baseer je je toch op je programma en niet ja. op wat ja, je hebt Ja, maar ja, dat is wel het programma nee. gewoon niet geüpdate, weet je? Nou ja, ja. Ik vind, dit, ik vind, dit is het verkiezingsprogramma ja, waar woensdag mensen Het is inderdaad het verkiezingsprogramma van dit jaar. En los wat je daarvan vindt, kijk, um, ik denk ook niet dat heel veel van zijn ideeën echt doorkomen. Maar ik wil gewoon, ik wil echt niet dat, dat hij het laat zien. Maar bijvoorbeeld, inderdaad, ja. ook nog zo'n idee dat hij inderdaad alle islamitische scholen wil verbannen. Ja, dat vind ik natuurlijk uh, niet kunnen. Het ding is wel, ik vind, en dat ga ik weer helemaal los van wat voor geloof ik vind eigenlijk überhaupt dat basisscholen op basis van een geloof... of het nou christelijk of islamitisch is... ik vind dat we daar allebei wel hardnekkig naar moeten kijken... want ik vind dat het eigenlijk ja. niet bij de basisopvoeding hoort. Ik vind naja. geloof doe je thuis en school leer je... gewoon de dingen die je moet leren. Ja, precies. weet je, Dat hele, dat hele leersysteem moet sowieso gewoon geüpgraded worden... en gewoon überhaupt even, even ja. net wat beter aangepast. Want ja. Eh, ja, maar, jij hebt het ook altijd geroepen... Van het, ja. het, le het leersysteem is gewoon ruk... Uh, je, weet je, er zijn zat mensen die weten van... oké, okay, als ik nu gewoon de middelbare school afmaak... en ik ga daarna gewoon lekker mijn eigen ding doen... dan kan ik gewoon veel meer verdienen... dan wanneer ik nu eerst ga studeren... heel ja. veel geld, ga, heel veel geld ja, uit ga geven... eventueel een studieschuld... Ja. en dan moet ik nog eens met mijn diplomaatje ja, maar, een baan gaan zoeken. En, en de vraag is dus... Uh, of de PVV dit oplost... want als hij moet samenwerken... kom je toch ergens op het midden uit. dat, dat gaat het sowieso worden. Ik voorspel niet dat, dat we ineens volgend jaar... ...alle migranten tegenhouden, want geen van de andere partijen wil dat. Dus je kan dat wel als één partij willen, maar dat is geen meerderheid voor. Nee, dat is het ook. Dus ik denk dat heel veel mensen, hoe jammer het ook is... ...weer teleurgesteld gaan worden, maar ze zien dan eindelijk hoe democratie werkt. Je kan nog de grootste zijn, maar ja. je moet wel verantwoordelijkheid nemen... ...en andere mensen kunnen overtuigen. En ik denk dat dat het probleem ja. is, dat de afgelopen jaren misschien dan naar links is gekeken... ...omdat op rechts was de enige partij, en nu nog steeds... De enige partij oprechtser dan de VVD is de PVV. En die heeft de afgelopen jaren gezegd uh, bij onderhandelingen, ja maar we willen alleen helemaal het eigen risico afschaffen. Ja maar we willen alleen helemaal een stop op islamitische migranten. Ja dan valt het natuurlijk lastig met je te praten. Dus dan is het logisch dat mensen de indruk krijgen dat er niet naar hun geluisterd wordt. Nee. Maar goed, ja, het, de mensen hebben gesproken. Ik ben niet wat er gaat gebeuren. Natuurlijk, in de andere partijen. Pieter Omtzigt, nieuw sociaal contract. Die is wat teruggevallen. De de ja, wel knap gedaan. Maar in de ik eerste peilingen was het dat hij wel de grootste kon worden. Dat is natuurlijk niet gebeurd. Hij is nu, geloof ik, de vierde partij. Dus dat ja. is een knappe prestatie. Ik denk dat hij ook wel een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van Nederland. Oh, ik heb er partij. Niet, nee. Ik heb er niet naar gekeken. Nee, nou ja, goed. Ah, ja, ik, heb het het begin, ik heb in het begin heel erg wel getwijfeld om misschien voor omtzicht te stemmen. Uiteindelijk niet gedaan. Um, maar ik, ik heb wel. Um, ik, heb, ik vond het niet slecht. Ik vind het een, een goede man. Ik vind het alleen... Uh, ja. ja, maar we gaan kijken wat het wordt Ja, dat we daarop houden. Want uh, kijk, ik vind alles goed. Hè? Dus ik, zou, ik vind het ook lastig, die demonstraties. Uh, iedereen heeft het recht om uh, uh, ergens voor op te komen als ze zich bedreigd voelen. En ik denk echt dat mensen zich nu bedreigd voelen. Maar waarom? Nou ja, door een premier die tien jaar geleden nog zei, minder, minder Marokkanen. Ja, nou ja, en daar is hij nu van nuance. teruggekomen, dus wat maakt het uit? Joh? Dat is tien jaar is geleden. Ja, ik, ik, ik moet Michael zeggen, ik Jackson heb... heeft tien jaar geleden nou, ook. Wat is ik, het? Ik, ja, jezus, dood, kom nee, op. Ik ik moet, nou, ja, ik moet zeggen, ik heb wel ook steeds bij deze ja, campagne dat, dat ik vond... Dat ik vond dat er heel veel werd teruggegrepen op het verleden. En ja, ik. Ja, maar daar gaat het toch ook over. Nee, maar daar moet het niet over gaan. Je stemt voor de toekomst van het land. Het gaat om de toekomst, niet het verleden. Dat vind ik gewoon krom van die mensen die dan meteen met een bord in... In Den Haag. Maar, maar je ja. rekent toch ook een partij af, zoals de VVD, die de afgelopen 13 jaar de verzorgingsstaat heeft afgebroken, dan denk je toch, ik maak nu een andere keuze. Dat is toch nou, ook. Nee. Kijk, nee, ik vind van niet, waarop, vind. Waarop, waarop, Je kan toch geen andere keuze maken zonder naar het verleden te kijken? Nee, maar te... je moet over bijvoorbeeld de VVD. En dan denk ik dat we er bij op kunnen houden. ook. Bijvoorbeeld, ik denk dat de VVD. En dat is ook wat een uh, reden in hun campagne. dat ik goed vond. Is ze hebben heel erg op de toekomst gefocust. Ik bedoel, ze moeten ja. wel, want ze hebben er jaar een zootje van gemaakt. Maar dat vond ik Aan goed. Een want los dat was van hun, iedereen. Ja, maar dat was een van de weinige partijen. Die echt continu. Toekomst, toekomst, toekomst. En ik heb inderdaad ja. ook omzicht. zich continu horen zeggen: toeslagenschandaal dit, Groningen dat. Ja, dan denk ik, we moeten naar de toekomst kijken. We gaan geen campagne winnen op het verleden. Uh, ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook heel goed begrijp... dat mensen geen wilde stemmen... omdat hij die, die minder Marokkanen speech heeft gedaan. En dat vind ik ook geen ja, onterechte nou mening. Ja, dat, ja. Voorbeeld, dat voorbeeld bedoel ik niet. Maar hij heeft ook vorig jaar of Tuurlijk. de afgelopen jaren... ook nog dingen gezegd waarvan je denkt... je, je, je, je denigeert mensen echt gewoon op zo'n manier... dat je ze geen mens meer maakt... maar een product, een uh, kopvoldetak... voor mensen met een hoofddoek... Een, uh, hij vergelijkt transgenders met kamelen en dromedarissen. Ja, is dat dan grappig? Of ben je dan een premier? En dan kan je nu in een quote in de media makkelijk zeggen... ik ben een premier voor alle Nederlanders. Maar ik geloof nee, niet. Ja, ik denk ook niet. Hij dat... is not my president. Ik denk ook dat we naar het verleden moeten kijken. Maar ook niet te veel we moesten er niet te veel in blijven hangen. Mensen nee, kunnen precies. ook veranderen. Maar er is een, een middenweg. Een beetje naar het verleden kijken, een beetje naar de toekomst. Okay. Maar ja, dat is. Maar uh... ik denk dat de laatste die gelooft in dat mensen kunnen veranderen, dat is Wilders. Maar dat is uh, nog even één. Nou, keer nou, daar ik over ik naar, dat laat even in het midden. Want hij wil namelijk mensen opsluiten op basis van afkomst en niet op daden. Dus niet mee eens. En je afkomst nee. kan je niet veranderen, dat staat in het verkiezingsprogramma. Maar ja, dat lezen mensen niet, want ze kijken alleen naar de tv. Okay. Nou ja, ik vind het, het, nou, het... ging er zo netjes aan toe okay. wat hier gebeurt. Jongens, je weet dat... Ik politiek... heb met jou een appel te schillen, jongen. Je weet, oei, oei, oei. Dat, je weet dat politiek niet het sterkste punt is in dit programma. Dan maar even no. een zwevend muziekje... So many parts One part for you And one for me And that is how It ought to be Ja, en dat was een uh, stukje muziek. Om maar even een quote erin te gooien: muziek verbindt in een wereld van ja. onoverbrugbare verschillen. Muziek is het woord voor hen die niet meer spreken. Dat was jouw quote toch van, Dat uh, is mijn eigen ja. quote. Ja. Zo, gooien uh, ja. gooi ik er even in. Maar oh. we, we praten natuurlijk nog wel met elkaar. Ja. politiek man. is al eigenlijk uh, sinds dat we elkaar kennen, volgens mij een beetje een gevoelig maar onderwerp. Maar dus man, man, man, wat kunnen jullie twee keer gaan zeggen? Oei, oei, oei. Ja, maar ja, maar ook nog het in. Dus gaat gaat uh, we echt, laten het gewoon maar niet het doen. Het gaat maar. echt erg over. Het gaat over bestaansrecht en niet bestaanszekerheid. Oké, okay, tot dit zo. Was is Pop met You en daarvoor hoorde je Euracy met Lay Your Love On Me. We gaan nu nog even kort de regio in kijken, want we kijken naar een artikeltje van NN News uh, die wel opviel afgelopen week. De stad Haarlem is namelijk jarig. Die vierde gisteren haar 778ste verjaardag. Oeh, oud. Nou ja, Haarlem heeft zeg maar 778 jaar stadsrechten, dus dan ben je jarig als stad. Aha. Alleen, zo was de invalshoek van NN News, veel... Haarlemers reageerden natuurlijk geschrokken op de verkiezingsuitslag. Een traditioneel wat linkser gemeente, waar ook landelijk, tijdens de landelijke verkiezingen veel minder mensen op de PVV stemden, kwam daar toch als een schok. En ze vroegen Haarlemers om een reactie. We zenden die reactie even dit keer niet uit of we gaan proberen of hij het doet. Maar dat is altijd maar even de vraag. Dus ik weet niet of hij het doet als je hem aanklikt. Ja, nee, hij doet het niet. Maar echt, uh, oh, nee. inderdaad, Haarlem. Ik moet al wat echt als ik uitstation op mijn best doen om de, de GroenLinks-flyjes te ontwijken hoor. Ja. Maar dat is, is wel goede marketing. Het is zeker goede marketing. Maar ja. um, ik vind het wel goed dat ze tegenwoordig niet meer zo'n flyje uh, in je cloud Dat Vandaag ik nu tenminste. En ik heb ook op de verkiezingsdag nog even tegen iemand van uh, de, de GroenLinks gezegd of PvdA hij van. Uh, voor de dieren. Ja, nee, die kom ik ook <laughs> nog tegenkomen. Dat is helemaal zo'n partij waarvan ik denk. Maar goed, <laughs> daar gaan we niet over beginnen. Daar gaan we niet over beginnen. Want ik weet. Wat jij maar daarover denkt. Maar uh, los ja, daarvan. Nee, Brand maar los. Oh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar nee, inderdaad, nee, nee. dat zijn niet meer die flyers. Want ik weet, ik kan wel zo'n flyers aannemen van GroenLinks. Maar die belandde mij in de eerste de beste pullenbak. Want ja, dus ik dat weet dus toch een al. Een hele, hele duurzame feest. Ik nooit. Ja, dat was, uh, dat ik weet gewoon oh. dat ik daar toch niet op ga stemmen. Dus ik zou dat ook niet aannemen dan. En dat nee, doet het nog niet nou zo goed. Ja, ik kreeg nog op school uh, op de verkiezingsdag. Want ik was echt serieus woensdag de hele dag in twijfel. van Wat zou ik gaan stemmen? Dus ik heb s'avonds ook. Pas kunnen stemmen omdat ik ochtends te vroeg weg was en toen stonden nog wel een paar mensen inderdaad te flyeren op de Science Park. Dus dat. Uh, ja. Was hm. er bij jou nog een flyer actie? Oh, je was aan het werk natuurlijk, dus dat heb je helemaal. Ja, genoeg. nee, maar ik was, ik was wel gewoon in de, in de, buitenlucht, ja. en, uh, in in de buitenlucht. Utrecht, Gouda. Ja. Dus nee, maar ik heb, ik heb daar eigenlijk niks gezien. Uh, voor geks. Voor, voor, uh, voor flyers of wat dan ook. Uh, ja, wat af en toe zo'n lantaarnpaal die helemaal bestikkerd was, weet je wel. Maar verder. Uh, echt niet ja. echt opgevallen dat er iets was. Dus, ja, nu, nu je dat ook zegt, ik ben eigenlijk ook de afgelopen weken helemaal niet aangesproken. Nee. Door mensen met. De, dus het viel echt heel erg. Ja, ik dus door, door mensen van, uh, nou ook Partij voor de Dieken genoemd, links TVDA <laughs> of Haarlem Ja, dat is echt, je merkt wel, maar dat is wel slim, want we weten gewoon dat in Haarlem echt stemmen te halen zijn. Want het ja, is ook ja. de gozer geworden in Haarlem. Nee, nou, ja, dat is natuurlijk ook prima. Maar dat ik inderdaad <laughs> wat... Nee, grapje. Ik vind het grappig hoe je dat zegt. Dat is ook, dat is ook gewoon prima. Ja, dat, dat, dat, is dat is prima. Het is niet goed. Nee, maar het is toch het is prima, nee, nee, het is prima. Dan gaan we er niet veel verder, maar daar halen we het ook over. Het ik is, vind uh, het prima. Waar, een, waar wie ook en een K. Waar je ook op stemt. Behalve ja, en, misschien okay. voor. Dan ga ik toch wel twijfelen. Dat vind ik wel een dingetje. Huh? Nee, dat maakt Maar wat ik wilde zeggen. we gaan Dat is een wormhole In de volgende rubriek. Gaan we er Back Online. En dan hebben we het ook even over de uh, de tactieken die de politieke partijen de afgelopen tijd online hebben ingezet. Dat is natuurlijk ook altijd interessant om dat te volgen. Oh, maar ik heb geen idee. Ook niet. Ja, dan gaan we de dus zo meteen bekijken. Misschien ben je er wel in Maar eerst de Sea Girls met Young Strangers. Special. Give us something special. Ja, dit was uh, Seagirls, Henry Camille... Kid Harpoon, Henry Camille nog een keer. Ja, hij staat twee keer in de titel. Wat is What's dit nou weer voor? Going? What's Going... Dat is ook een liedje, yes. Ja, oké. Okay. Um, in ieder geval van de Girls, Young Strangers, een nieuwe hit... afgelopen week uitgekomen. En uh, ja, we gaan nog even terug het online web op. Want, dat zouden jullie ook leuk vinden, Mickey en Mike... Formule ja. 1 experimenteert met kunstmatige intelligentie... bij de GP van Dubai... De Grand Prix daar, die natuurlijk altijd de afsluiting van het seizoen is. Um, Mickey, is dat een goed idee? Ik heb met geen idee. A, met AI-testen. Um, op zich zou dat wel kunnen. Want <laughs> wij, um, ik zag laatst ook een video van een van de top drie of zo van Trackmania. Die had een AI ontwikkeld. En die kon bij elke baan, kon die AI uh, het wereldrecord halen. Oh, dat is wel sick. Dus ik denk dat als we dat in de Formule 1 gaan implementeren... dat ze dus ook daadwerkelijk... Uh, een AI zo kunnen laten rijden over een circuit... dat ze dit zo goed doen... dat zelfs macht verstappen wordt verslagen. En als ze die kennis van die AI, dus weet ik veel, microseconden, dit uh, moet je remmen, microseconden, daar moet je, uh, moet je op je gas gaan. En uh, in die bocht kan je hem net iets ruimer nemen en dan heb je weet ik veel, heb je een hogere exit speed. Dat soort dingen kunnen ze dan waarschijnlijk onderzoeken met behulp van die AI. En dan kunnen ze kijken hoe ze dus nog sneller op de baan kunnen worden. Uh, en wat ze eventueel moeten aanpassen qua uh, engineering. Dus Oké, okay, maar op zich... dit gaat over track limits en de stewards die de AI gaan gebruiken om de track limits beter te herkennen. Uh, want dat is natuurlijk de laatste tijd hebben we een paar races gehad dat het een soort uh, uh, tracklimit disco was. Um, oh ja. Ze gaan die beslissingen hebben lang geduurd. Dat het ja de wedstrijd pas binnenkwam. Dat gaan ze dus nu proberen met AI sneller maar die beslissingen te geven. Hoe nemen. meten ze dat nu dan? Is de sensor in de baan volgens ja. mij? Ja. ja, en ook een camera. Dus die ja. staat er precies maar... recht achter. En op het moment dat dan die, die, de, die band. De, de, ja, de meest buitenste band. Zodra dus die hele auto over de lijn is... Dus het kan echt op micrometers of uh, wat is het, millimeters gemeten worden. Ja. En als je er echt helemaal overheen is... Ja, dan krijg je een tracklimit aan je broek. Okay. Ja. En uh, nou ja, als je dat dus op de, op de millimeter nauwkeurig wel kan hebben... dan heb je gewoon natuurlijk een veel hogere exit speed... en een gewoon veel betere lijn. Uh, want dan maximaliseer je gewoon de baan. Uh, okay. want, dus als je op een millimeter nauwkeurig... elke keer je tracklimit gewoon haalt... En je gaat er niet overheen. Ja, ja stel uit je winst. Dat is, ja, uh, dat is flink veel tijd. Dat is ja, wel interessant. interessant. Ja. En zo'n AI, ik ja. zie ook echt dat zo'n AI dat gewoon perfect kan uitmeten elke keer. Want die, die leert gewoon steeds meer totdat die op een gegeven ja. moment 100% ja. geleerd is. En dan zit je gewoon echt op de meest perfecte baan en de meest perfecte rem. En rem- en gaspunten, die ja, is een, is een coureur uh, gewoon nauwelijks zou kunnen aanraken. Want een computer kan dat veel nauwkeuriger, want die heeft maar één taak. Daarom... Ja, ja, het, dus het is kan... toch uh, interessant om te zien hoe AI eigenlijk zo overal insluit. Ja, ik vind wel ja, dat wel grappig. AI een beetje een buzzword is. En dat is het, was het wat toen het werd er eerst geïnteresseerd met ChatGPT een beetje aan de wereld. Het is namelijk nog steeds heel erg, alles wordt tegenwoordig met AI bestempeld. Het ja. is eigenlijk gewoon natuurlijk machine learning. Het is niet echt ja, een want, AI, AI van... Uh, want ja. wat, uh, even tussendoor, wat ik net dacht... die sensor op de baan is toch ook eigenlijk een soort ja, AI? Dat, ja, nou dat is geen AI, dat is gewoon een sensor. Maar ik vraag me inderdaad oprecht af... waarom we dan... Als een sensor afgaat, dan gaan nu de stoertjes naar kijken. Maar in plaats van dat de stoertjes naar gaan kijken, gaat nu een AI de camerabeelden bekijken. Nou ja, goed. Echt? Oh, huh? Dat is het idee van zo'n oh, dus ja. Het meeste ja. systeem blijft hetzelfde. Dat, dat is wat ik net heb gelezen. Ik wist dit ook nog niet. Dat zag ik net, maar dat is wat ik er ook uh. op maak. En dat is natuurlijk ook niet, want dat is natuurlijk wel van AI een goede feature: is ja. dat image processing. Want wat een computer eigenlijk nooit heeft gekund. Een computer kan wel images weergeven en afbeeldingen en zo. Maar ja. dat is allemaal bit perfect. Dus je hebt gewoon een pixel: deze kleur is rood. Uh, en dat met dat machine learning en dat AI de laatste tijd... dan kan een computer ook echt de images... Begrijpen. Ja, precies. En dat is ook heel erg behulpzaam voor ja. mensen met een beperking, die dus ook afbeeldingen dan met een soort audio description kunnen bekijken. Ja, precies, want je ja. bijvoorbeeld in sommige AI's hoef je alleen maar, of tools, hoef je alleen maar in te typen, oh, uh, ik wil een, een plaatje van een groot ja. huis op een heuvel. En dan uh, plop krijg je ineens een plaatje. Te ja, zien ik weet dat uh, Adobe zoiets heeft geïnteresseerd in Photoshop, dat heb ik al geprobeerd. Het is best eng, het werkt ook niet altijd even goed. Nee, precies, het zit wel wat flauw. Maar dus. ik vraag me dan weer af, ja, hè, waar hebben we het allemaal voor nodig? Maar goed, hè, dat is uh, weer mijn hele andere mening. Het volgende nieuwtje wat we hebben is uh, dat steeds meer Nederlandse bedrijven... geen reclame meer willen maken op het platform X. Zo heeft de kansspelorganisatie Nederlandse Rote besloten besloten... voorlopig niet meer op het platform te adverteren. Vorige week kwam het voormalige Twitter in het nieuws... vanwege een rapport van Media Matters, een non-profit organisatie... die de Amerikaanse bedrijven controleert op haatzaaien. In dat rapport staat onder andere dat de advertenties van grote bedrijven op X... regelmatig afgebeeld worden naast de antisemitische... En neonazistische berichten. Als reactie besloten grote bedrijven als IBM en Comcast zich terug te trekken als adverteerder. Evenals Apple en ook de Europese Commissie. Ik weet niet wat die te adverteren heeft, maar. Ja, uh, echt ook uh, hoor. Ja, dat is even een flauw grapje. Dus We door. hebben weer bezoek gehad van Zelfspot. deze kerel. Ja. Ja, ja, uh, maar ja, op misschien wel van Timmermans. Nee, ja, op <laughs> Comic-Con. Comic Hij heeft de zakken weer gevuld hoor. Nee, maar op Comic-Con stond Europol ook. echt. Uh, dat is even ja. een ander item. Comic-Con is ook nog iets wat bij, bij Comicon is. Hele belangrijke organisatie. Nou, Europol, ja vind, ja, vind ik ook overigens wel ja. Nou ja, als je, je zou maar een baan willen, toch? En je komt er tegen ja, in het. Loop je daar denk je... Hé, hey, what the fuck? Ik heb jullie al een week proberen te bereiken. Maar even, Doen wij maar een vacature. Ja. Even, even in de grappige zin. Hè? Dan hebben ze dus een evaluatie het afgelopen jaar. Oké, okay, hoe ging onze personeelswerving? We hebben op Comic Con gestaan, weet je wel. Ja. <laughs> Dat moet een van de vinkjes zijn. Ja. Dat vind ik gewoon nee, grappig. Inderdaad, over dat X. Dan gaan we het even hebben over ik Comic dan ook nog over een ander item. Wat er nog boven staat. Wat niet bij de linker staat. Of we moet echt graag iets willen bespreken. Maar ik zie weer iets over politiek. En daar heb ik echt geen zin in. Uh, maar je, kijk, zeg maar, oh. deze zin, deze zin hoef je helemaal niet te noemen. Je kon gewoon heel soepel overgaan naar het volgende onderwerp. Ja, weet ik, maar ik denk, ik, ga het, ik benoem het toch even dat wij gewoon hier zijn voor de sanity van het programma. DCC. Uh, wat? DCC, ja, hier ja, Niet DCC, het... want okay. okay, dat nee. is failliet. Tot zover, het X is afgesloten, hè? Mensen er niet meer. Elon Musk heeft een soort spoedcursus. Dan hoe Sloop ik een platform binnen een jaar. Maar goed, um, dus inderdaad, afgelopen maand was het weer tijd voor Dutch Comic-Com, de Wintereditie. Dit keer. Ja, natuurlijk, wij waren weer van de partij. dan waren wij, wij drieën, Mickey, Jammer en ik. Ja. En uh, Merkel was er ook bij. Dus ja, goed, misschien heb ik daarom wel zo'n dichte neus. Wie weet. Dat is de vraag. Ik heb geen idee. <laughs> nou, het kan natuurlijk wel komen door die, uh, door die jaarbeurs. Er lopen natuurlijk allerlei ja. verschillende mensen. Ja. Dus je wel, het is een soort, wel een soort virus. Eigenlijk. Nee, maar goed, uh, los daarvan. Uh, je hoort het waarschijnlijk toch al aan mijn stem. Maar goed, nee, dus Dutch Comic Comments. Wat vonden we van deze editie? Leuk. Ja, dus, uh, maar wel, ja. Het was leuk, maar minder leuk dan de vorige keer. Dus, ja, vond ik skit. ook. Ik heb wel zoiets van de zomer is het wel leuker. En ja, ook aankomende kom... editie denk ik wel dat ik nog ga. Maar yeah. ja, het de... is nog steeds één dag. is echt meer ja, dan Maar even voor de mensen die niet weten wat Comic Con is: dat is een conventie met uh, nou ja, pop culture, popular culture. Dus uh, nou ja, film, tv, games. Strip, ja. anime, strip inderdaad. Ja. Comic. Strip, comic. dus volgens mij het hetzelfde: visual novels. Dat zijn echt van die Pures die daar heel dingen ja. over worden: eh? visual novel novels of comics. Visual novels? Ja. Ja, Goed. ja, ja. Maar... aparte dingen. Uh, mm. Ik vond het ook leuk. Ja. <laughs> okay. uh, je hebt een leuk t-shirt zo te zien, ja? Uh... ik heb een uh, t-shirt gekocht op Comic Con. En ik was natuurlijk weer verkleed, hè, in tegenstelling tot deze twee MM's. Mm. Ik was gewoon in mijn Pink Panther pak. Ja, dat moet toch even gezegd worden. Hè? Ja. En, en Mickey, als het de volgende keer je laatste keer wordt, dan verwacht ik wel ja, echt niet. minstens dat we iets gaan doen. Nee, ik ga echt niet in cosplay, man. Nee. <laughs> nou, okay. ja, nou, meer komen, mag wel. Dat zien man. we nog wel. Dat ja. Is, ja, dat zie ik Laten we Even maar open. Uh... Ja, afgelopen maand is er nog iets uitgekomen. Dat kon je oh. ook een Comic-Con spelen bij uh, Defensie, zo waar. Ja, ja. Maar ik oh is god. toch nog een beetje de hoogte. Weet je wat ik vandaag zag? Je gaat het niet geloven. <laughs> nee, oh mijn god, ik moest echt, ik moest zo hard lachen. Oh ja. De Burger King heeft dus het Call of Duty Modern Warfare 3 menu. Ik moest <laughs> zo hard lachen. Wat krijg je dan? Ja, een, weet uh... ik dan Gewoon een dikke whopper met heel veel bacon en, een, en barbecue saus. Lekker American, weet je wel. Een dik oh. zak friet en, uh, en een groot cola. Huppakee. True American. Ik dacht echt van, nou, hoezo? Ik las dat zo. de Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, ja. Nee, wat de fuck? Ik vind het zo veel grappig. Ketchup, uh, veel ketchup, denk ik ook. Uh, Ja, dat zal wel, wel. Maar ik moet okay. zo hard lachen. Ja, dit gaan we nu settelen. Ketchup hoort niet bij patat. Nee, friet. Nee, patat. patat. Wij zitten in Noord-Holland. Wij zijn, wij zijn randstap Oké, okay, Maar mag ik patat? dan even het uh, verder dan randstedelijk heel uitleggen? Friet klinkt luxer. En patat is gewoon iets wat je langs de weg haalt. Zo van, oh, even een patatje. Maar friet is wat je in het restaurant haalt. Dus ik ben meer van de friet. Distinguished. Yes. Maar goed, waar het over ging... is dat Call of Duty Mother Warfare 3 is uitgekomen... afgelopen maand. Yep. Hele leuke game. Heel leuke game. Jammer heeft echt... De hè? Ja, hij zei al in de trein. Ik heb zoveel uur al... Hoeveel uur hoeveel heb je er al in zitten? Nee, je ik, ben level, ik ben level 40. Dat zegt denk ik... meer dan het aantal uur. Ik ben uren. aan max level. Maar, wat is Max dan? 55. Dat mee. Oh, ik dacht, ik dacht nou. Maar, maar ik heb echt maar 12 uur gespeeld. Dat is echt bijna. Maar 12 uur in twee dagen. Het is wel Die, veel. Ja, nee, maar ho. Mag ik het even uitleggen? Ja, ja doe ja. dat maar. Oh, ken je het, Wat heb jij gedaan? Jullie, jullie luisteren natuurlijk nooit 3FM, maar ze hebben daar een leuke rubriek. Ja. Daar, dat heet bijvoorbeeld volgens mij vrouwenwiskunde, of dan in het Engels. Ik weet even niet hoe dat heet. Maar dan gaan ze dingen uitrekenen, bijvoorbeeld een hele dure iPhone. En dan gaan ze helemaal terugrekenen waarom het je per uur toch niet heel veel kost. En dit, dus he, met het game met 12 uur in een week. En dan zeg je twee dagen, maar het waren ongeveer twee, drie uurtjes per dag. Ja, ik heb overigens luisterd... Ik, ik heb al de hele beetje he? die FM geluisterd. Ik heb deze video nooit ja, ik gehoord. Ik snap het niet. Ik snap het echt. Je geen de Ik tijd snap er echt, echt helemaal niks nee, van. Jelmer heeft 12 uur van zijn leven gespendeerd. In Call of Duty Maroware 3. Ik wil iets ja. meer, maar dat gaan we even in het midden laten. Um, ja, wat meer? Ja, Hoeveel <laughs> uur meer, je, Mike? Ik weet niet. Ik heb volgens mij. Ja, doe het er niet toe. 60? Nee, veel minder. Ik heb nog niet... Ik heb denk ik uh, 20 of zo, of 15. Oh. Maar wat het is, is... Mike um, komt, dus, komt steeds niet door level 1. Als je over 4 <laughs> dagen of over 5 dagen... Oh, we moeten naar muziek, jongens. In totaal 20 uur speelt. Dan kom je op een paar uur per dag. En dan heb je eigenlijk toch nog wel als een leven. Dus, we ja. Zullen we zo even verder praten? Want ja, het wordt helemaal afgekapt hier. houden. Ja, maar nee, we gaan nee, naar een leuk wacht. nummer. We gaan naar een leuk nummer. Ik zit we op gaan op, naar een dan. heel leuk nummer. Alleen zo meteen is Merco er niet, dus dan moeten we twee minuten gewoon ergens over anders, ergens anders over praten. Oh, dat kan makkelijk joh. Ik weet wel wat. Ja? Ja, jongen. Oh, Ach. dat willen we horen zo. Ja, tuurlijk. Als het maar niet eindigt, begint met een P en eindigt op P. Oh, shit, man. Ja. Listen van Evelyn Lavien en Mark Huppers die schijnt te zijn yes. van de van de Blink 182. Ja, dat is, dat is yep. een van de twee zangers uh, van Blink 182 inderdaad. Een ja? steeds jouw microfoon te zetten Ja, dat dat denk... waarom doe je dat steeds? Het is censuur. Ik voel ja, censuur in de studio. Ja, dat heb je, ja, dat dat heb ik heb ook. je met linkse mensen. Maar dat je <laughs> oh, uh, <laughs> het zelf. Ja, zelfspot. Maar evenkeur nee. meer. Uh, Mirko, Mickey heeft dus uh, pas dit jaar of Things 4 gekeken. Hè? Deze week. Ja, dat heb ik voor. Um, even denken. Wanneer was dat? Wanneer moest ik? ik dinsdag. Dinsdag heb ik hem uitgegeven. Oh, met al die vertraging. <laughs> ja, ja, ja. De terugreis ging de wat makkelijker. Dat ging, ging ook wat chillen. Ja. Nee, uh... En wat vond je ervan? Even een recap na anderhalf jaar. <laughs> um... Ik weet niks meer. Oké, ik Ik vond het in het begin was ik wel meteen hoekt. Dus toen dacht ik echt van... Oh, ik kan niet wachten tot ik weer naar school moet... om dan weer twee uur lekker in die trein uh, te bingen. Nee. Wacht, dat is trouwens zo chill, hè, Netflix in de trein. Nee! ja. Maar, maar ga even door, of okay, een Kijk, jij moet maar. Wat is het? 10 minuten. Ja, maar je kijkt serieus hoor je op tv te kijken. Kwaliteit. Ja, maar. Wat maar gasten, maar bij, nee. Mickey, bij Mickey staat ze tv niet in vergelijking met kwaliteit. Nou, dat is ver. Grappig. Ja, en dat is niet echt mijn tv. Nee, dus precies. dat is ook lastig. Dat kan ik ook niet echt lastig doen. Maar anyway. Sorry. Ik, ik vond het een goed seizoen, ik, uh, ik was wel meteen hoekt en ik dacht van, uh, ik moest eerst even heel goed nadenken, die eerste aflevering, van wat was er ook weer gebeurd aan het einde van seizoen 3. Um, maar dat werd ook wel een beetje redelijk uitgekoud en uh, toen kwam ik al vrij snel in zonder dat ik überhaupt iets van een recap had gekeken. En het was alweer inmiddels vier jaar geleden dat ik seizoen 3 had gekeken ofzo, dat was echt idioot. Um, maar ik vond het echt, uh, echt een leuk seizoen en uh, ja... Het einde was ook lekker open. Dus oh ja. ik zit nu heel erg uh, van... Oh mijn god, ik wil zo graag weten wat er nu gaat gebeuren. Mm, maar dat kan ik nog even... Op ja, op volgens jaar laatste de seizoen, seizoen hè. Seizoen things 5. Is dat het laatste? Ja, mag ook wel. Goh, wat loopt die serie al langs hè? Ja, want ik heb natuurlijk ook... 8 uh, Sex Education afgekeken, maar wat... Dat is wat echt leuk. Dat een slecht jaar. Ja, ja, oh, maar oh. mag ik daar iets over zeggen? Oh nee, nog even niet. Ik wil eerst even snel mening. Nou. Ik vond dat laatste seizoen echt... kat Oh, Godver! God. Ik vond dat vreselijk. Ja, vond ja, maar zo jongens, ik snap. Niet tegen. Ik snap waarom. Ik wacht, wacht, even snel. Ja. Het was daadwerkelijk de, bijna de eerste keer in mijn hele leven dat ik gewoon een serie mid seizoen wilde stoppen omdat ik het gewoon niet meer aankan. Oh, dat aan doe ik altijd. Wat was dat vreselijk, zeg? Ja, maar jammer is ook gestopt halfwege seizoen vier of vijf van Prisoner de Liars. Dat is ik nog steeds echt. kan echt niet. Maar jammer wil ik zeggen. Dat ben ik überhaupt nooit begonnen. Fantastisch. Maar jammer wil ik zeggen. Ik, ik, ik kijk, want jongens, ik snap jullie. Oh, oh, ik, snap okay, jullie, ja. want ik snap precies waarom jullie dit seizoen heel vervelend vonden. En niet leuk. Maar ik denk dus dat ze dit expres hebben gedaan. Ja, dat was zo ik denk politiek connect. Ja, zo ik Nee, ondierlijk. maar dat was het inderdaad. Maar ik denk dat ze dit expres hebben gedaan. Dat het niet dus is van... Oh, we moeten een serie hebben met iedereen. Maar dat ze dus expres dit hebben gedaan. Dat denk ik dus. Ik wil er één ding over zeggen. En ja. dan moeten we denk ik weer naar muziek. Maar wat ik dus vind. Ik vond, ja. ik vond um, Sex Education Sex was gewoon leuk. Het uh, nou ja, was gewoon goed. Maar seizoen 4. Nou, het, het, het voelde meer als propaganda dan als televisie. Ja. En Laat ik voorop stellen. En dat wil ik echt zeggen. Ik heb niks tegen de hele community. En iedereen moet kunnen zijn wie die is. Maar ik hoef er niet acht afleveringen naar te kijken. Sorry. Nee, maar het was op een gegeven moment ook echt. Te veel, vond ik. Ja, Ik, ja, ik ja, heb ook helemaal niks maar... Daarom denk geven, maar. ik dus dat het expres is. Om, om is mensen express... te irriteren. Ja, dat nou, dat ook. niet. Om mensen te is... irriteren, ja. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Het is expres om mensen... Het, is... het geeft wel een beeld van de maatschappij weer. Namelijk dat mensen het irritant vinden. Maar het is de maatschappij... Het is een soort, het is een soort dubbel op... Weet je, het... Nee, maar ik leg het ja. zo uit. Ja, ja. Oké, is tijdens... goed. We gaan het zo over hebben. Straks nee, in het... Straks in het tweede uur meer uitleg bij het nieuws. Zoals het Zandvoorts kwartiertje en het discussiepuntje. Maar nu eerst. Ja. Tender Goed. van Blur. Tender is the night. lying by your side Tender is the touch. That someone that you love too much. Tender is the day. The demons go away. Lord, I need